Fleister de nacht, slaap maar zo. Het is al laat. In de grote stad gaan één voor één de lichtjes aan en gaan één voor één de lichtjes uit. Alleen de maan schijnt nog tussen de huizen. Ook de moeder van Wiet Belle ligt in bed. Alleen. Naast haar staat een leeg bedje, het bedje van Wiet. Ze mist hem. En eigenlijk begint hier ons verhaal als alle mensen slapen. Kijk maar. Ma, daarachter, in de verte. Daar komt iets aangevlogen. Het vliegt recht op ons af. Kijk, daar komt-ie. Op de vensterbank van de slaapkamer van Bellen landt een grote zwarte vogel. Hij schudt zijn veren en met zijn rechtervleugel schuift hij het gordijn opzij en kijkt naar binnen. Hij draagt een bril. Het is de nachtegaal. Hij knikt zijn kopje heen en weer en kijkt de kamer rond. Zijn brillenglazen zijn beslagen. Ik ben Piep de Nachtegaal, ik spreek geen Chinees, maar vogeltaal. Hula, hela, hus. mijn moeder is een mus, hela, hola, echt, mijn vader is een specht. Piep. Piep is een bastaard. En met één grote vleugelslag vliegt hij de kamer in. Zweven la, la, la, la, la, la, la, la, la. door de lucht, pom, pom. heet een vogelvlucht, pom, pom. pom. Piep draait wat rondjes rond de lamp en bekijkt alles op zijn gemakje vanuit de hoogte. En soms raakt zijn vleugel heel even het plafond. En door het maanlicht valt zijn schaduw op de muren. Wiet slaapt. Na na na na na na. Vliegen in baans. Pom, pom. doe de vogel. Dans. Pom, pom. pom, pom. Wie ligt daar in zijn bed? ik heb zin in vogelpret. En met een sierlijke duik daalt Piep naar beneden. Hij remt en landt zachtjes op de grote witte kookmuts. Daar zit hij dan. Boven op het hoofd van Wiet Bellen. Links op het nachtkastje staat het spaarvaker dat alles heeft gezien. Ze knikken even naar elkaar. Goeie s'n Goeie avond. Piep buigt zijn vleugel over de rand van de muts. Hij legt ze over de gesloten ogen van Wiet. Staan, wakker worden, de hoogste tijd, kiekeboe. Wiet bellen schrikt wakker. Piep die hupt van de muts op het bed. Uh, Gegroet, kleine Wiet, aangenaam. Piep is de naam. Kom, het is tijd om te vertrekken. Wiet gelooft zijn ogen niet. Wie ben jij? Piep. Piep? Ja, piep, piep. Ah, Piep. De nachtegaal. Ah. Piep, wiet. Uh, wiet, piep. Wat kom jij hier doen? Ik kom je halen. Er wordt op je gewacht. We zullen snel moeten vliegen voor zonsopgang. Moeten we er zijn. Maar waar gaan we naartoe? Ik wil niet mee. Ja, ik kan helemaal niet vliegen. En papa, en mama. Maak je geen zorgen, alles is geregeld. Morgen ben je weer thuis. Kom, vlug, we mogen geen tijd verliezen. Jammer. Ja, maar... En voor Wiet het weet zit Piep al op de vensterbank. Op een wip en een flik staat Wiet natuurlijk ook aan het raam. We zullen nog even langs je moeder vliegen. Dat geeft een veilig gevoel. Is die van vertrouwen. Jammer. Maar... Zeg en laat die witte muts van je vader maar thuis. Kwestie van gewicht. Dat is een kookmuts, piep. Kookmuts, kookmuts, kookmuts, niet nodig. We don't need iets. Opschieten. Ja, ja, ik kom. Ja, maar ik ben bang. We gaan. Kom naast me staan. Met knikkende knieën krabbelt Wiet de vensterbank op. Ja, maar ik kan helemaal niet vliegen. Iedereen kan vliegen. We gaan niet flauw doen, hè? Ik zal het je leren, het is niet moeilijk. Heb je hoogtevrees? Ja, ik weet niet, ik. Doe je ogen dicht. Maar waar gaan we naartoe? Dat zul je wel zien. Shh, stil. Oh. Een volle minuut staan ze daar. Wiet durft zijn ogen niet open doen. Hij hoort Piep langzaam ademhalen. En dan vraagt hij heel voorzichtig... Piep? Mijn papa zegt dat alle baby's vogels zijn geweest. Is dat waar? Klopt. Ik ook? Jij ook. Maar dat kan toch niet? Alles kan alleen. Concentratie. Strek je armen. Niet zo zo horizontaal. Even mijn bril schoonmaken. Pst, pst, pst. Voilà. Dan hoort hij hem de volgende wonderlijke woorden fluisteren. Vlieg. Vlug. Vlieg je vlug. Breng me naar de lucht terug. Zeg me na ogen dicht. Ja. Vlieg. Vlug. Vlieg je vlug. Breng me naar de lucht terug. Of niet? Nog eens. Vlieg, vlug, vlieg je, vlug, breng me naar de lucht. Terug. Vlieg, vlug, vlieg je, vlug, breng me naar de lucht. Terug. vlieg, vlieg piep, vlug, breng me naar de lucht. Terug. Hey, oei, oei. Wiet voelt de vensterbank onder zijn voetjes wegleiden. Hij duizelt. Hij voelt zich licht. Hij hoort pieps vleugels klappen. We nu maar open, alles is in orde. Wiet kijkt. Ver beneden hem ziet hij heel klein de grote stad. Maar hij vliegt. Zijn pyjama wappert en klappert. Wow, ik, vlieg, ik vlieg, ik vlieg, ik vlieg! Piep, ik vlieg. Dat zei ik toch dat het niet moeilijk was? Vertel dit nooit aan iemand. Niemand mag het weten. Geheim, oké? Okay? Oké? Okay. Ze zullen je toch nooit geloven. Kom! Samen vliegen ze in duikvlucht nog even over het huis van Wiets moeder aan de andere kant van de stad. Het raam staat open, ze slaapt. En zijn bedje staat er nog, alleen en verlaten. Ja, dat is een mooie moeder, slaapt ze altijd zo luchtig. Ze is heel lief. Ik mis haar soms. Mama is lief, mama is lief, wie wie wie wie wie wie is... Piep kijkt op zijn vogelklok. Krijg nou de vinketering, is het al zo laat? Kom jong, we moeten opschieten, anders kunnen we het vogelbos niet meer in. Het wat? Het vogelbos. We gaan naar het vogelbos. Je kan er alleen s'nachts binnen. De zon mag ons niet zien. Is het ver? Valt mee. Ja, maar... Niks te jammeren. Ja, maar jij hebt makkelijk piepen. Ik ben nog maar een beginneling. We gaan niet moeilijk doen, hè. Je doet het niet slecht. Maar is het nog ver? De derde luchtstroom rechts, dan voorbij de wolk met de zeven katten. Daar is het wel even oppassen geblazen naar links. Ja, dat klikt niet dichtbij. <kwijnt> kijk eens naar je voeten. Huh? Wat is daarmee? Ja, kijk maar.